Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. Bij een brand in een woning in Heerenveen is één dode gevallen. De brandweer ontdekte het lichaam bij het nablussen. Waarschijnlijk is het de bewoner van het huis... Zijn vrouw was op het moment van de brand niet thuis. Buurtbewoners ontdekten de brand rond vier uur vanmiddag. Ze probeerden het huis nog binnen te gaan, maar door de rook en de vlammen lukte dat niet. Twee honden die in het huis waren, zijn ook omgekomen. Het huis in Heerenveen is helemaal uitgebrand. PVV-leider Wilders denkt dat er nog wel flink wat knopen moeten worden doorgehakt in de formatie. Na een gesprek met informateur Cenk Willink zei hij te hopen dat VVD, CDA en PVV snel een akkoord zullen sluiten. Maar volgens hem klopt het niet dat de partijen er bijna uit zijn. Wilders wilde over zijn toespraak in New York alleen zeggen dat het een prachtige speech wordt. Hij is van plan zaterdag te protesteren tegen de bouw van een islamitisch centrum bij Ground Zero. Het verbod op het financieren van stamcelonderzoek door de Amerikaanse overheid is voorlopig opgeheven. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Het verbod was ingesteld in afwachting van de uitkomst van een rechtszaak... die is aangespannen door een Amerikaans onderzoekscentrum en christelijke actiegroepen. Die, vrienden, die vinden dat de overheid geen onderzoek mag financieren waarbij menselijke embryo's worden gedood. Voorstanders zeggen dat het stamcelonderzoek kan leiden tot een betere behandeling van ziektes zoals Parkinson. De hoge belastingsschuld van een rijleraar heeft een examenkandidaat in de problemen gebracht. De man kon niet verder met zijn rijexamen omdat de politie de lesauto tijdens een grote verkeerscontrole in beslag nam. Aan de controle deden onder andere de douane, de belastingdienst en de ANWB mee. Automobilisten bleken voor ruim 820.000 euro aan belastingsschuld open te hebben staan. Bestuurders betaalden ter plekke 20.000 euro. Het weer vanavond geleidelijk droog. In het zuiden nog kans op een bui. Vannacht kans op mist en minima rond de 12 graden. Morgen wisselend bewolkt en zonnig, maar plaatselijk ook een paar buien. Middagtemperatuur 20 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Alternative FM. Let's do it. I Why it's fucking loud. Finally, there's an alternative. Zo begint jouw donderdagavond met een van de grootste bands ter wereld Dream Theater. En daarvoor hoorde je Drive Like Maria. Wel nieuws over Dream Theater trouwens gesproken. Heel slecht nieuws in de metalwereld. Hij gaat ermee kappen. Dan bedoel ik Mike Portnoy. De, de drummer. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Pieper de piep. <laughs> Ach, ook een van de nieuwe dingen die we eventjes toevoegen. Een ander achtergrondje. Ja, soms moet, het, moet je innoveren als programma. Ja, even van Mike Portnoy. Mike Portnoy Dream Theater. Die bestaat 25 jaar op dit moment. 85 zijn ze begonnen. 2010 is het nu. En ze zijn een van de grootste vooruitleggers van progressieve muziek. Mm -hmm. Echte progressieve metal. Je hoorde hem al. Die echt die solo's. en De wizard zit er ook in. Hè? De toetsenwizard. Ja. Je gaat er Knallend over, uh, over dat optreden heen met alleen maar keyboard-solo's. Afijn, dat is dus Dream Theater. En de drummer, Progressieve drummer, die gaat mee kap. Ach. Hij zegt, na 25 jaar is, is mijn interesse niet meer hetzelfde wat ik had als bij het begin. En ik wil mijn focus op andere bands, andere dingen, andere uh, muziek. En toen kwam Avenge Sevenfold kwam opkijken. Daar is hij naar binnen gegaan, uh, daar heeft hij een, een, een Nightmare, het laatste album Nightmare heeft hij daarmee opgenomen. En sindsdien is het, uh, het schip los. Hij drumt nu de hele tour met Event Sevenfold mee, maar hij wil nog wel extra benadrukken dat het niet aan Evan Sevenfold ligt, dat hij weg is gegaan bij Dream Theater. Mm. Het is ook uh, dat is bel belangrijk nieuws, want het is niet zo heel erg uh, ja, verwacht, zeg maar. Nee, dat, uh, als je 25 jaar... Het, het voelt zoiets als uh, dat ik bij de radio zou weggaan. gaan. Dat is ook na 25 jaar... Uh... Dat zou dan ook uh, zoiets uh, moeten, moeten betekenen. Maar uh, dat doe ik dus niet. Want ik vind het nog steeds veel te leuk om, uh, om dat te doen. Maar ja, het, het is uh, heavy een beetje. Moet ik erbij zeggen. Wat hadden we daarachter ook alweer? Daarvoor hoorde of je daarvoor? Drive Like Maria. En ik ga jullie nu wat vragen. Mm. Welke overeenkomst... Hebben de volgende twee bands, Textures en Ethereal hier bij Alternative FM. Loss of awareness. I'd reconvene. One word. I for a thousand. Een mooie achtergrondmuziekje, minno, Tuurlijk, maar ik, ben, <laughs> ik, ik, ik wil gewoon eerst genieten van Jaap Koper stem! Ho! Oh, oh ik, ik mag, ja, je had me al helemaal aan het begin van de uitzending, had je hem al een beetje gehoord. Uh, twee dingen, Texture was het uh, eerste verhaal, en het tweede gedeelte was Ethereal. De vraag van minno was, wat hebben deze twee bands gemeen? Nou ja, uh, in zoverre heeft het uh, met één man te maken. Die is van het ene naar de andere uh, verhuisd. Dus het lijkt net wel een transfer in de voetbalwereld. Zo moet je het zien. Absoluut. En, en niet zomaar iets. Hè? Want ik bedoel, als je bij, laten we zeggen, bij uh, FC Twente uh, speelt. en je kan naar Ajax of PSV gaan. Nou, dan zal die voetballer ook wel voor Ajax of PSV kiezen. als hij bij Twente of NEC speelt. Met alle respect, Ethereal is nog een beetje Twente Nek. Want uh, daar kom ik zo op. Maar Texture is Ajax PSV in metalringen En Uri Dijk die is uh, van, uh, van Ethereal naar Texture gegaan. En dat is de overeenkomst. En dat is ook wat deze twee uh, bands gemeen hebben, eigenlijk. Dus een, een, ja, Ze hebben, hij heeft de hele zomer al gespeeld met, uh, ethere, of met uh, de Textures. Mm -hmm. Textures was, heeft zijn zanger verloren die je net hoorde. En ook zo'n toetsenist. Het afgelopen mm -hmm. uh, um, ja, voorjaar. Uh, ze hadden iets anders. Ze hadden een druk leven. Ze moesten naar India. En dan moesten ze weer uh, naar Zuid-Amerika voor toeren. Want zo groot is Textures. Mm -hmm. Dat konden ze niet meer doen met hun privéleven le combineren. Dus vandaar dat ze eruit gestapt zijn. Yeah. Um, nu heeft Daniel verjongen... Voor, Daniel voor Daniel Verbrugge. Nee, uh, heb jij het over Daniel Verbrugge van Ethereal? Of hij, uh, heb je het over een Daniel van Textures? Daniel de Jong. Ik stel dat Daniel de Jong, die heeft al de, de, de zangpartij op zijn gek genomen. Die is goed hoor, jongens. Oh, ja. Cellus speelde ah. eerst in. En daarna uh, ging het door ja, de, de, de toetseners weg. Richard Rietijk. En nu heeft Uri Dijk het overgenomen. Uri ja. Dijk wordt vervangen door Dijk. Ja, nou, en, die, en die Uri Dijk die kan uh, toch uh, niet misselijk spelen. Dat heeft hij al bewezen uh, toen wij hem al aan het werk hebben gezien... tijdens uh, de voorrondes van de Rob Hackdauwoord. En tijdens het uh, hoofdpodium van bevrijdingspop. Dat... Daar uh, kan je toch wel uit, duidelijk uit afleiden dat uh, zo'n jongen daar wel uh, op zijn plaats is. Wat de gaaf aan Uri Dijk is: hij heeft zijn toetsenbord niet normaal staan op het podium. Nee, hij staat iets naar voren gekanteld. Ja. Zodat je goed op zijn handen kan kijken. Ja, precies. En met zijn haar, want hij heeft lang haar ongeveer tot zijn middel uh, zwart haar. Ja. zit hij over die toetsen heen te headbengen. Erg ja. gaaf gezicht. Een helemaal gezicht. Over Ethereum nog gesproken: uh, Die jongens staan 23 september, dat is nog niet zo lang meer. Uh, dat is over een week of twee. Ja, precies over twee weken. Dan spelen ze in Speakers uh, in Delft. Uh, ze hebben een oproep gedaan via de hangers. En dat ga ik dan nu ook even fijn melden. Ze hebben namelijk uh, kaarten ge gereserveerd voor de, voor de mensen die nog interesse hebben. Uh, om ze aan te moedigen en om de jury te overtuigen dat ze dus in de Melkweg thuis horen. Aan het eind van het jaar. Want dan gaat het erom wie uh, de beste band is in de categorie Rock Alternative. Nou is het zo uh, dat je 8 euro voor moet betalen. Ja, wacht nou even, rustig. Moet eventjes uh, op gang komen. 8 euro uh, moet je betalen voor entree. Maar, ethereal uh, mensen kunnen voor 6 euro naar binnen. En dat betekent dat je weer een extra biertje kan drinken. Dus dat uh, is nog wat je, wat je nog kan doen. Tango Jones. Yes. Get yourself a woman. If you wanna know how to play the blues, get yourself a woman. Muddy wanna sing out the truth back in 1941. Woman gonna get to you like Jimi Hendrix with a gun. Love one day And get yourself a woman. Pick it swing. Slide it slow. Wow. You're discovered radio. You know, her life was saved by rock and roll. als je het nog niet door had. Het is donderdonderdag. Ja, dat is het zeker. En daarom is het ook wel eens even lekker geinig om met een oude klassieker eens even voor de dag uh, te komen. De mensen thuis hadden dit al wel begrepen. Dit was Iron Maiden. Hoe kan het ook anders? <coughs> band die uh, ve uh, veelvuldig uh, aan wisselingen heeft uh, gedaan, maar... Ik heb een beetje de indruk dat men een beetje terug is gegaan naar de basis. De, de, de oprichters van toen zijn eigenlijk nu weer allemaal bij elkaar. Dat is ook heel opvallend. Dus die band is er ergens in de midden van de jaren zeventig ontstaan. En uh, ja, als ik dan even kijk naar wat er allemaal in zit. Zoals Steve Harris en Dave Murray. Dat zijn mensen die eigenlijk vanaf het begin... Uh, die band min of meer in elkaar hebben getimmerd. Die zijn nu gewoon weer uh, eventjes eruit geweest. En weer terug. Dus het uh, is toch wel weer uh, heel erg uh, leuk om dat te weten. Op uh, 4 maart 2010 kondigde de, de band uh, het vijfde studioalbum aan. En dat uh, heeft de titel The Final Frontier. Maar dit was uit 1984. Uit de tijd dat Countdown Café nog heel erg uh, ...in opkomst was en een heel goed en stevig beluisterd radioprogramma was... ...van Kees Baars en Alfred Lagarde, hoe kan het ook anders? Die jongens die, uh, hadden het een beetje op Iron Maiden... ...en ja, er zat ook zo'n hele mooie drummer in... ...en die man die zit er nog steeds in, 58 inmiddels al... Drummer is Nico McBrain. En waarom heet hij Nico? Omdat hij elke keer zijn knuffelbier meeneemt. Dat, dat is de reden waarom hij Nico heet. Dus dat vind ik wel heel erg Dat weet, dat weet jij. Vind, vind ik wel heel erg, heel erg leuk. Ja, het is ook een haat te lezen. Maar goed, ik zeg het er maar bij. Maar hij uh, is nu 58. En de liedzanger Bruce Dickinson, Ja, die is die vergelijken ongeveer met. Uh, uh, een, is net, net 50 gepasseerd. Dus uh, de, de, de Iron Maiden, jongens, uh, rocken nog steeds. Dus het gaat goed. Oef, ja. Dat was een uh, goed verhaal. Uh, ja, over dat dacht de, ik ook, hè? Over de, de jongens van Iron Maiden. Ze hebben net een nieuw album uit. Hetzelfde uh, stijl als het vorige album. Het wordt door de echte fans van vroeger wordt het niet zo heel goed ontvangen. Waarschijnlijk de Final Frontier? The Final Frontiers, ja. absoluut. En uh, ja, het, het wordt niet goed bevallen zoals de oude album, zoals de Powerslave waar uh, toen Minutes for Midnight afkwam. Ja, of, of uh, laten we een andere goede klassieker uh, noemen, uh, uh, uh, uh, uh, uit 86 geloof ik, dat nummer, uh, Nou, niet Can I Play With Madness, maar uh, The Wasted Years, die, die bedoel ik. 89 uh, alweer. Uh, uh, 89, ja, maar goed, uh, volgens mij was uh, Wasted Years een paar jaar uh, eerder. Ik kan me vergissen, maar dat, was, dat, vond ik, dat vond ik een heel briljant nummer. Maar goed, uh, dit vond ik ook uiteindelijk heel erg goed. Maar dat deed mij denken aan Countdown Café. En als iets mij doet denken aan Countdown Café, dan ben ik er altijd voor te porren. Grappig. Uh, voor uh, oude bands gesproken die weer terugkomen. Ze hebben laatst weer een goed album uitgebracht, Korn 3. We hebben het natuurlijk over Korn. Dit is hun eerste plaat die ze ooit maakten toen Jonathan Davis nog echt zo'n gefrustreerd ja, klein gelde. stem. En pingpop staat op mijn netvlies gebrand. Ja. Ja, ja, ja, toen waren ze al een tijdje bezig. Maar ik vond het een briljante, uh, briljante actie van die, uh, die jongens. Uh, toen ze daar op pingpop stonden ook. Niet uh, duister vond ik het ook. Inderdaad, ze zijn er weer uh, deels bij elkaar, tenminste. Niet allemaal, de is er nog steeds uit. En de drummer is eruit, maar hier hoor je ze in de oude glorie... Corn Blind! I could know. your Oodewetse muziek hier bij Altonet FFM. Op je donderdagavond, CFM Zandvoort. Mag ook wel een keer, hè, denk ik. Absoluut. Je hoorde eerst Korn met Blind. Een echte kultklassieker. En daarna Nirvana in Bloom. is eigenlijk ook wel een hè Dat uh, ze zeker weten. Hè? Die jongens die hebben nog uh, ergens uh, gestaan in een een of andere studio... met akoestisch werk. En toen hebben ze toch ook wel heel duidelijk hun visitekaartje afgegeven... dat ze wel heel erg akoestisch konden spelen. Wie dat ook kan. Dat nummer in Bloom, wat, uh, wat, wat je net hebt gehoord, is deze dame. Ja, horen we nog wat? <laughs> Ik hoor niks. Oh ja, hier, komt wat. Ze er een vertraging op haar stemmen? Ja. You know what it means. Zie je, en ik zat te luisteren van de week, want ik vond het, uh, vond het een heel mooi nummer. En ineens kom jij met dat. Uh, en dit is dat van, van, uh, van Nirvana is natuurlijk zwaar het origineel. Maar uh, Fabiana Dammers heeft het dus ook even een nummer op haar manier uh, verwerkt. Uh, in Bloom, uh, is natuurlijk van Nirvana. Maar uh, we hadden vorige week nog een ander nummer... wat uh, gedraaid werd hier in deze show. Dat is voor deze donderdag een beetje te rustig. Dat is het uh, nummer Under Milkwood. En wat is nou, uh, daar nou grappig aan? Dat is een verhaal ooit geschreven door Dylan Thomas. Ergens uh, in voorbije tijden. Maar dat gaat over een, uh, over een uh, dorpje aan de zee... waarin uh, de bewoners ineens een dromen hebben. Nou, daar heeft zij, Dat verhaal heeft uh, Fabiana dus gelezen. En die denkt... Ik kan hier dus waarschijnlijk ook nog een heel leuk liedje uitfabriceren. En dat is een echt eigen compositie. Dit wat je dus net hebt gehoord, dus niet. Het is gewoon een zware koffer wat, uh, wat gemaakt is. Uh, gebaseerd op, uh, op Nirvana's In Bloom. Maar ook Fabiana Dammers heeft hem ook al bewerkt. In Bloom. Maar goed, het maakt niet uit. Ik uh, geef alleen maar even aan dat er uh, wel degelijk uh, het aanzet tot, uh, tot uh, muziek. Hè? Muziek is universeel. En muziek maken, uh, dat gebeurt ook door anderen en voor anderen. Zeker voor anderen en door ja. anderen. Voor studenten, door met studenten. Hè? Ja, <laughs> nou ja goed, in ieder geval een inspiratiebron voor uh, muzikanten uh, zoals Nirvana. Hè? Fabiana Dammers laat zich dus inspireren door Nirvana. En nou dat mag, ik bedoel, uh, die ge geven daar hun eigen interpretatie aan. En dit was er, dus duidelijk een eigen interpretatie. Maar goed, uh, we gaan even wat anders doen geloof ik weer, toch? Absoluut, je luistert nog steeds naar de donderdonderdag. We hebben nog tien minuten tot aan het nieuws van 9 uur. Dan moet er eigenlijk gaan opschieten. Ja, oh, Houd Met nu op jouw radio de nieuwe Deftones. The mm -hmm.